De Syrische regering zegt de eerder van het offerfeest ruim 550 gevangenen te hebben vrijgelaten. Het zouden demonstranten zijn die volgens het staatspersbureau geen bloed aan hun handen hebben. De Colombiaanse president Santos noemt de dood van guerrilla leider Alfonso Cano de grootste klap voor de vark sinds de oprichting van de beweging 47 jaar geleden. Cano werd vrijdag gedood in een vuurgevecht met militairen... na een bombardement van zijn kamp in het zuidwesten van Colombia. Hij stond sinds 2008 aan het hoofd van de FARC. De Colombiaanse president reisde vandaag af... naar een stad in de buurt van het kamp van Cano. Volgens Santos is de militaire operatie nog steeds aan de gang. Helikopters van het leger cirkelen rond in de omgeving van het kamp... en ondersteunen de militairen op de grond in hun jacht op andere FARC-leden.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 Ik uh, ben uh, de hele dag druk bezig geweest met voorbereiden, want ja, toch een beetje goed beslaagd ten ijs komen. En ik wist nog van de vorige keer, dat was vijf weken geleden, en dan mocht ik altijd eventjes bij het programma van, uh, van Lust, mocht ik altijd even, even aanschuiven en vertellen hè, mijn, mijn visie op wat er allemaal uh, verteld was zo de afgelopen uur. En ik wist dat het deze keer over porno ging. Nee, daar heb ik hele verhalen over te vertellen. Daar, heb ik echt, uh, daar kan ik echt dingen over kwijt. Dat, uh, dat, ja, dat zou echt heel fijn zijn. Maar ja, het zat er zelfs niet dat zit er niet meer in. Alles is, alles is anders nu ik terug ben. Gewoon zelfs nou. dat niet meer, Simone. Uh, doe nog even wat je kwijt. Hoor. Nee, nee, nee, laat, nu, nee, laat, korter, nee. Laat, laat nu maar zitten. Waar <laughs> ben jij geweest de afgelopen tijd? lang heb nog niet gesproken. Nee, maar. dat klopt. Ik was ook op vakantie. Ja. ben ja. geweest. Naar Amerika. Leuk. Ja, leuk. Ja, was echt hartstikke leuk. Um, we gaan het hebben over de mooiste dag van je leven. Ik ga zo meteen wel even vertellen waarom dat is. Uh, 0801121. Ik ga er maar gewoon vanuit dat dat nog wel steeds klopt. 0801121? Klopt nog steeds, ja. Thank God. Dat is het nummer. Uh, de mooiste dag van je leven. Welke dag was dat? Was dat uh, traditioneel je trouwdag? Of was dat uh, uh, misschien wel de dag dat je je puppy kocht? Of misschien wel de dag dat je kinderen kreeg. Of uh, misschien wel uh, de dag uh, dat Sinterklaas uh, binnenkwam tien jaar geleden. Omdat je toen zo'n mooie dag... Of de dag dat je je vriendin leerde ontmoeten. Dat soort dagen, zeg maar. De, de, de, de beetje allesbepalende dagen uit je leven. Maar misschien ook wel gewoon dagen die gewoon mooi waren. Omdat je gewoon een toffe dag had. De mooiste dag uit je leven. Welke dag was dat? 0801121 121 Simone. Wat was jouw aller... Allermooiste dag uit je leven. Ja. Gewoon alles meegenomen. Hè? Vanaf dag 1, geboorte. Zou eventueel kunnen. <laughs> ja, maar <mijn> geboorte. <laughs> ja, nee, nee ja, Ik zat er even over na te denken. Maar ik vind het echt lastig. Ik kan nog niet, ik, ik heb mijn hele leven ook nog niet geleefd. Dus je weet nog niet wat er nee, nog meer Nee, maar tot komt. nu toe uiteraard. Hè? Ja, er zijn er meer een aantal momenten. Ik vond bijvoorbeeld het moment dat ik mijn huis... Uh, mijn eerste huis kocht. Mm -hmm. Dat was wel echt uh, En was dat wel gek. het moment dat je het kocht? Of dat je... Het de deur open deed? Um, nee, ik denk wel dat je het kocht. Ja? Want, ja, want dan weet je dat het echt is en dat het gaat gebeuren en je hebt het al gezien. En dan ligt alles nog open. Je moet het nog inrichten. Er moet nog van alles gebeuren. Maar dan mm -hmm. zit je ook nog niet in die hele, in die hele malle molen zeg van het en, en ja. Van stress. Dus dan kun je er nog echt van genieten. Mm -hmm. Dus ik denk, het moment dat ik dat hoorde, dat was wel echt te gek. Hoewel er, dat op dat moment ook wel een beetje zo'n dat je overspot wordt door een gevoel van... Oh, nu is het echt, nu heb ik echt een heel, ja, ja, heel dus, grote dus, aankoop dus gedaan. De, dus de dag duurt niet wel, heel lang qua mooie. Nee, <laughs> bij mij komen zorgen echt zo snel weer naar boven drijven. Snap ik, snap ik. Nou goed, de mooiste dag van je leven. Wat was die van jou? Laat het weten via 0801-121, 0801-121. En dan ga ik ook vertellen over uh, mijn mooiste dag van mijn leven. En ook de aanleiding van dit hele verhaal. En of dat dan hetzelfde is, je weet het niet. Hè. Ga ik later vertellen, want ook dat is anders. Ik vind het maar gek, Ik ga even opruimen, een beetje stofzuigen hier. our crash colors I control the skies above us Close my eyes to make the night fall oh. The comfort of a world revolving I can hear yeah A thief is <laughs> driven to steal the night air from the heavens in the night. kwam ik dus op werk, maandag was dat weer, uh, eerste dag. En uh, uh, nou, er gebeurden allemaal dingen, dat ga ik zo meteen al vertellen. En uh, uh, daarna was er een vergadering, om een uurtje of drie, met, uh, met, het, uh, met het hele team hè, van dit programma. Er zit een heel team achter, ik bedoel dat uh, kun je natuurlijk niet alleen, dat snap je natuurlijk zelf ook wel. Dus uh, er zit een heel team achter. En uh, nou, Eliane heb je, en Vera, en, uh, en Rick zit er ook bij. En uh, nou, dat was het volgens mij al een beetje. En Lieke zit er natuurlijk sowieso bij, maar Lieke is dan een beetje de opperbaas. Dus ik, uh, ik vroeg aan, uh, uh, aan uh, uh, Elian en aan Vera en aan Rick van... Ja, hoe was het hè, de afgelopen, afgelopen tijd? Met in de hoop van nou ja, ja het ging wel en uh, het was, uh, was aanmodderen. Maar, uh, maar ja, het, het moest maar en zo. Nee, nee, nee. Het was echt gewoon van... Ja, het was zo leuk. Was het. het was echt... Na, Deborah is leuk, jongens. Echt niet normaal. Nou, en echt, dat ging maar dat het helemaal niet opkwam. Dus nu hebben ze ze uitgenodigd om uh, Crack the Playlist te spelen straks. Om een uurtje of uh, vijf. Mag ze dus een uur lang de liedjes uitzoeken. Omdat het was zo leuk met de boren. Dus ik zat ik werd kleiner en kleiner. Ik dacht, maar rot nou eens op jongens, op man. Maar goed, was toch wel, uh, ze vonden het leuk in ieder geval. Ik hoop dat je het ook leuk vond de afgelopen weken. Ik vond het wel leuk, was dus op vakantie. Eindelijk eens een keertje. Het was al uh, lang geleden dat ik een echt een, een, een lange vakantie uh, heb gehad. En ik uh, uh, had besloten om met mijn vriendin naar, uh, naar Amerika toe te gaan. En uh, we gingen een rondreis maken door Amerika. En uh, we begonnen in uh, Las Vegas en gingen vervolgens zo via de Grand Canyon. Dan ga je Arizona in en dan ga je uh, zo via Utah. Ga je richting helemaal door Amerika en ga je richting. Uh, uh, uh, uh, gingen we gingen ook Oh ja, richting Californië, San Francisco. En dan bij San Francisco gingen we naar beneden. Een onderdeel van die reis was iets heel speciaals, ga ik zo meteen vertellen. Eerst naar Aad. Aad, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hoe is het dan? Eh, Luc, spreek met jou nou? Ja, dat klopt. Nou, sorry, wat een man. Ik heb je gemist, vijf weken lang. Lang geleden, hè? Ja, maar je bent er maar genomen. Ja, hoezo? Nou, je had me een telefoonnummer gegeven, A20. Ja. Nou, ik had gezegd, zomerlust. Ja. En de roosters weg. En je bent een hulp geven van een discotheek. Oh, echt waar? Oh, je ja, was, was op zoek naar een, naar een soort van café, hè? Was je naar op zoek, maar dat, uh, dat bleek <laughs> dat, dat was het niet. Nou, oh. dat, dat café-restaurant, ja. dat, dat gaat niet meer verzamelen. Ah, oh, dat is denk ik het probleem. Dat was aan de roosters weg. Ja. Nummer 34. Helemaal leuk. Maar toen ben... mensen, weet je nog? Ja. ja. Maar toen, ja? Ben je, toen ben je naar de discotheek geweest. Nee. nee. Ik werd verbonden met een discotheek. Ik zei, nou, helemaal naar Alampoordel. Die Oduk van de radio. Die hebben een telefoonnummer gegeven. Oh, je hebt bijna meteen de schuld gegeven daar. Ja, dat Ik heb een kleine kat. Hoe was je een vakantiezaak in Amerika? Ja, dat ja, is een lang verhaal. ga ik zo meteen nog allemaal vertellen. Maar het was echt, uh, het wel leuk. Het is leuk om een keertje zo rond te reizen door, uh, door Amerika. Ja, nou, je, zoals je weet, je bent met, met hoog. Ja. Nou, maar ik kan, echt, ik kan geen kaas misschien. Ze eten daar een boel kaas in Amerika. Dat is echt niet normaal. Ze op alles leggen ze kaas. Ja, ik ben er ook geweest in die van ja, ja, Maar wat, wat was nou het item vanavond? Ja, ja. Oh, ja, de mooiste dag van je leven. Daar heb jij ook een verhaal over. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, de mooiste dag van mijn leven was dat ik met mijn, mijn vriendin ik heb nog steeds contact met haar, mm -hmm. dat was de rest, jong zwemer. Mm -hmm. En toen was ik in de Parijs, ja. toen was ik eh, voor heel weinig kentjes bij de, bij de zuster. En die is daar zo, Anne-Marie, die heeft daar, eh, eh, daar eh, Engelse eh, lerares. Mm -hmm. En daar ben ik een, een maand geweest. En ik heb alles gezien in Parijs en het is een prachtig mooie start. Trouwens ook eh, Barcelona en zo. Waar ik, ik ben heel, alle steden in de wereld geweest, ik vind het over gevaar. Ja. En toen stond ik in de metro, waar die aanslag is gepleegd. Later of op dat moment? Nee, later. Later, ja, ja. ja. Ik weet nog goed niet meer welke er het was, waar die aanslag geweest was. Dat was volgens mij 2003 of 2005? Dat zou, nee, dat zou best kunnen. Ik, ik weet het niet meer. Maar dat is niet belangrijk. Maar op diezelfde plek, er speelde een, een, een band uit Peru, mm -hmm. Peru. En daar hebben we nog steeds hebben we daar een, een cd een bandje van. En die speelden die muziek. En we samen te houden daar zo. Ja? Ja. Omdat, omdat, het, uh, omdat zij, zij speelde ook een beetje zeg maar, voor de slachtoffers of zo. Wat er, uh, en voor wat er allemaal was ja, gebeurd. Ja, nee, maar ik zou ik voor muziek. En, en dat was gewoon, ja, uh, moet ik het zeggen? Dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat... Dat geeft ons. Ja, dat was wel, wel mooi dat het dan zo op zo'n moment dat je het echt totaal niet verwacht in de metro in Madrid ergens, dat het dan ineens. Uh... Maar het was sowieso wel plek waar die aanslag geweest wordt. Ja, ja. En er speelde die tje, een, een, een, een band, een live, ja. Ja, uit Peru. En daar hebben we dus ook, uh, wat ik zei, uh, cd van gevocht. Ja. Ben je meteen naar die mensen toegegaan en zeggen: van, ik, wil, ik moet nu hier een cd van hebben, want dit is zo mooi? Nou, we stonden er samen te huiden daar, zo. ja. ja. Dat, dat, dat, kon, dat kon niet misgaan. Nee, nee dan, dan, dan, dan kun je niet weglopen en zeggen ik heb, van hier heb je neurotje. Ik heb het niet verdeeld steeds. <laughs> ja, zet Uiteraard. je nog wel eens op. Uiteraard. Ja? En is het dan hetzelfde of is het toch net iets anders? Ja, dat, dat gaat om de herinneringen terug, weet je wel. Ja. Oh, ja, ja, ja, precies. Dan herinner je je weer die dag. Maar het is niet hetzelfde gevoel, neem ik aan. Hè? Niet, niet precies hetzelfde. Nee, niet echt, maar ik kan nog steeds voor mijn verdienertje. Ja, uiteraard. Nee, dat, uh, dat, is, dat is logisch. Dat is logisch. Nou, goed verhaal zeg, Aad. Nou, goed verhaal. Ja. Ik vond ik, ik het leuk dat je gesproken hebt. Nou, dus. Zeker weten. Zeker weten. Ga je, je bent een op... beetje, want ik heb je vijf weken gemist. Lang, hè, wel. Maar, ja, veel te lang. Ja, ja ik, had, ik dacht, ik zeg weet ik niet hoe lang ik weg ben. Maar je bent er weer op wereldgehozer. <laughs> ja, precies. Ik vond het precies. leuk dat je gesproken hebt. Ik wens je een hele fijne, prettige wedstrijd. <laughs> dat... en een hele mooie uitzending. Dank je wel, ik spreek later weer. Hè. Oké, okay, de groeten. Doei. Hoi, hoi. Dat was Aten. Dan gaan we naar uh, Martin. Martin, goedemorgen. Hey, goeiemorgen. Goedemorgen, Luc. Goeiedag. We hebben het over de mooiste dag van uh, je leven. Nou, dat kan natuurlijk van alles zijn. Hè? Uh, de, de, de, de, de aanschaf van een, van een hond of van een kat, of, uh, of een bruiloft of, uh, of een voetbalwedstrijd die je hebt gewonnen. Wat, wat was die van jou, ja. jouw mooiste dag ja. van je leven? Ja, dat is meestal. Hè. De meestal zeggen ze dan een, een, een bruiloft of ja. zelf. Ik heb vijf kinderen, uh -huh. allemaal gelukkig heel gezond, het is ook allemaal heel mooi. Ja. Yeah. Nou, vorig jaar op 22 november heeft mijn uh, vrouw een heel zware hartinfarct gehad uh -huh. en uh, pas drie dagen later kreeg ik te horen dat ze er weer bovenop kwam. Oké, okay, wauw. En dat, ja, dat is nog steeds een heel gevecht, yeah. maar dan die dag dat je te horen krijgt dat ze er waarschijnlijk bovenop komt, uh -huh. ja dat is een hele mooie dag uit je leven. Ja, dat kan me voorstellen ja. En okay. hoe, hoe, hoe, hoe uh, uh, uh, uh, ik kan me voorstellen dat je, bedoel, dan denk je niet meteen van... oh, dit is de mooiste dag van mijn leven, maar daar ga je natuurlijk later een beetje over nadenken... of misschien bij dit soort vragen of zo. Maar hoe is dat dan dat gevoel, of, de, de, als je dat nieuws te horen krijgt? Want het is echt het meest akelige wat je kan krijgen natuurlijk, de, de, de drie dagen daarvoor. En dan ineens het, het, het misschien wel het beste nieuws wat je dan kan horen. Hoe, hoe, ja, wat is dat, dat gevoel? Dat is, dat is niet te beschrijven. Nee. Op dat moment dan ben ik ook gewoon weggelopen, ben naar buiten gelopen... Dan, ...past eigenlijk alles los bij je. Ja. En dan wil je eigenlijk iedereen gaan bellen om te zeggen dat het waarschijnlijk nog goed gaat komen. Ja, want alles, alles uh, kropt natuurlijk op die, uh, die ja, dagen. Je, je bent uh, drie dagen zit je aan de bed en dan uh, uh, ben je wakker en je, je kijkt naar alles wat er gebeurt. Ja. En eigenlijk pas op het moment dat zo'n arts tegen je zegt: van uh, het gaat er waarschijnlijk bovenop komen. Ja. Ja, dat uh, is zo intens. Ja, ja. Hoe oud, hoe oud ben je als ik vraag maar? Ik ben uh, 43. Oké, okay, en je vrouw? Weet je, maar dat is wel jong voor een hartinfarct. Ja. Heftig zeg. Nooit ziek geweest, nee. nooit wat gehad. Oh, dat vind ik altijd, dat is echt, dat, is, dat, dat, dat hoor je wel eens van mensen. Of dat. Hè, dat dan hoor je wel eens verhalen van, uh, van jonge voetballers die dat hebben of zo. En dan uh, dat denk ik altijd, ja dat kan zomaar gebeuren. Hè? Zonder dat je, ja. dat je, ik bedoel dan is er niks aan de hand en dan ineens bam. Nee, ja daarom. Dus het is het, het plotseling, ochtends vroeg, ze, ze loopt de trap af en... Uh, ja, daar gebeurde het. Maar je hebt toch geen idee wat er dan aan de hand is, toch? Ja, in dit geval achteraf hebben ze gewoon uh, nou, het is iets heel bijzonders. Eén op hmm. de heel weinig mensen heeft, heeft dit. Ja. En uh, het is zo dat mijn haar de hoofdslagader die is gescheurd over een hele grote lengte. Hmm. En uh, ja, daar komt bijna voor. Dus het is gewoon pure, pure pech zeggen ze. Ja, en nu nog gaat het aan het knokken om er weer echt helemaal bovenop te komen. Het is nu heel veel therapie en uh, zorgen dat je conditie weer op buil komt. Ja. En uh, ja, gewoon uh, de rest van je leven met een half hart leven. Ja, precies. Dus het wordt niet hard sporten of. Uh, wel altijd op blijven letten en zo. Ja, gewoon uh, op je eetpatroon letten. Mm -hmm. Dus uh, heel weinig zout en. Uh, gewoon anders leven. Ja, maar ja, goed. Ja, anders leven is. Dat vinden wij niet, hè? Nee, ja. dan maar ja. anders leven. Je leeft in ieder geval, toch? Ja. ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat het de mooiste dag is van je leven. Dat is allemaal. En het, het, dag van het, het leven. lijkt me echt: kun je dat gevoel nog wel eens terughalen? Dat je het gevoel dat je het, dat je het hoort en dat je. Dat je dat al, die, die last van je schouders valt en dat alles even, eh, in momentje, even alles goed is? Ja, wekelijks. Ja? Ja, echt, tot, tot, tot vorige week ben je daar altijd mee bezig geweest met het herstel van je vrouw. Ja. Zeker ook omdat we, we, we hebben kinderen. Mm -hmm. En je moet er dan niet aan denken dat je er alleen voor komt Nee, helemaal niet. Nee. Dus ik heb tot vorige week echt uh, volop voor mijn vrouw gezorgd. Ja. En vorige week was eigenlijk de eerste keer weer dat ik aan het werk mocht. Dat ik weer aan optreden. Oh, ja. En, uh, ja... Nu gewoon weer volop genieten. En vind je dat dan lastig? Dat je haar dan weer een beetje alleen laat of zo? Ja, ja. ik had uh, vanavond een optreden in Rijswijk. Mm -hmm. En dan uh, ga ik de deur uit. En dan bel ik nog wel een keertje, vijf, zes, naar huis. Ja. En nu ben ik bijna thuis. Ja, precies. En dan ben je, dan ben je blij dat je weer thuis bent eigenlijk. Nu ben ik zo blij dat ik weer thuis ben. Ja, ik ja, kan me voorstellen. Nou, geef het er een knuffel en uh, lekker slapen zo meteen. Gaan we door, hè. Dankjewel, Martin. Succes. Bye. Doei, doei. Bye. De mooiste dag van je leven. Wat is die van jou? Laat het weten via 0800 -1 -1 -1. Dus 0800-1121. Welke dag was voor jou de mooiste dag van je leven?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 Give a little bit van Supertram. We hebben het over de mooiste dag van je leven. Wat was die van jou? Laat het weten nu al 101121. Zal meteen het verhaal van Neer Sami uit Afghanistan. Wat was zijn mooiste dag van zijn leven? Hoor je zo zometeen. Eerst Anne, Anne. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met jou? Goed. Vind jij ook dat er dingen zijn veranderd? Zo hier, dus de, de sfeer is anders en niet meteen slechter, maar anders. Een beetje ik anders, uh, anders, anders. En ik hoor er niet meer bij. Ik vond het wel gezellig met hem. Horen. Ja, dat dacht ik wel, ja. ja. <laughs> uh, we hebben het over de, de, de mooiste dag van je leven. Wat, wat was die voor jou um, Die uh, geweest is, denk ik, toch dat ik uiteindelijk de gitaar kreeg... die ik echt al jaren wou. Ja? En, en ik kreeg hem ook... Ik voel mezelf steeds niet goed genoeg voor deze gitaar. Oh, je bent zo'n gitaarmeisje natuurlijk, hè? Ja. Dat dan, uh, dat, dat, dan is het zo'n heel ding. Ik ja. zag... Uh, ik zag Pascal van Bluff op televisie afgelopen vrijdag. Ja, heb ik ook gezien. En ook met die gitaren en zo. En dan een ja. heel half museum. En ik, ik heb niks met gitaren. Dus ik begrijp het dan nog niet zo goed. En dan denk ik, joh, maak ik Nou, ik, ik zou je vertellen. Er zijn dus mensen die investeren niet in huizen, maar in gitaren. Omdat ze zoveel in waarde stijgen elk jaar. Ja? Ja. En, en, en uh, dat komt omdat, uh, de, de zit, waarom, waarom, waarom stijgt dat in waarde, dat is gewoon nou, omdat, exclusiviteit uh, of zo? Ja, ja precies, want kijk, elk jaar sneuvelt er weer een paar, ja. dus als je echt de oude, als je een Gibson uit de jaren 50 nog hebt, ja. toen werden ze ook nog echt met de hand gemaakt en gelakt en dat klinkt dus ook heel anders dan nu, oh, ja. want die, die lak geeft echt nog een bepaalde toon en zo. En uh, die gaan nu echt voor meer dan Anne ton. Uh... Wauw. Ja. En zo'n gitaar heb jij ook? Uh, nou, nog niet van 1,5 ton. Die van mij komt uit 1979. Okay. Maar over twintig jaar kan hier ook dus op zitten. Yeah? Ja. Oh, Wauw, dat is wel mooi. Dan heb je wel iets om, om uh, een soort voor een spaatpoortje ja, eigenlijk. maar het is wel zonde dat mensen ze dus kopen en dan onder hun bed schuiven. En dan vijftig ja. jaar later tevoorschijn halen. Ja, maar dan is die wel nog steeds goed. Ja, maar dat is ook niet goed. Want dat hout moet trillen. Het ja, ja. is niet goed voor de klank. Ja, is dat zo? Of, of, of bedenken gitaarmakers dat maar nee, gewoon een beetje? Dat is echt beetje. zo. Ja? Want, ja, want je moet, ja, de meeste mensen denken: oh, dat is een gitaar en dat is gewoon um, een massief hout ding. Mm -hmm. Maar er, heel veel gitaren zijn, zijn helemaal niet massief hout. Nee. En uh, dat hout, dat ik, ik heb ook echt, uh, dat ik zo van die uh, vochtmetertjes en zo erbij heb. En die bevochtigen ook. Ja. Omdat als dat hout uitdroogt, gaat het barsten bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dus, uh, ja. en, en, en heb je er heb je lang voor gespaard? Uh, ja, en uh, geen rijbewijs genomen en allemaal zulke dingen. Oh, zodat je ouders met je bij konden. Ja. Oh, ja. wauw. En hoe duur was die dat? Vraag maar. Toen, ja. 2500 uh, euro. Oh, wow, Dat is wel duur ook inderdaad. Ja. En maar inmiddels al veel meer waard. Ja? <laughs> ja? Hoe denk wat denk je, nu niet over Nou, ik heb hem uh, vorig jaar laten taxeren en toen <laughs> was hij t, uh, de, meer dan dubbel. <hast> Wauw. Dus dat gaat snel. Nou, dat gaat heel rap, want ja, je bent nu de, in, uh, drie ja, in drie jaar tijd. Ja, hoppa. Oh, dat is goed, zeg. Ja. Ah. En kun je nog herinneren dat je hem kocht? Dat je, dat die, dat je die winkel binnenging? Nee, maar dat je mijn winkel hebt gekocht? Nee, tweedehands. Oh. Ja, oh, oké, okay. je ja, anders Dat gaan? ik uh, met mijn vader in de auto naar uh, Eindhoven reed. Yeah. En daar, uh, ik wou per se deze, dat is een Gibson, en dat is een St. jazz gitaar, en ik wou per se deze uit 1979. Yeah. Er zijn een paar van gemaakt, en die hebben dan twee switch knobs. Nou ja, dan kan je weer allemaal elementen splitten. En, als je niet weet wat gitaren zijn, ja. dan weet je niet wat het nee. betekent. Maar dat, die zijn vrij zelfstandig. Dat zeldzaam. maakt hem uniek. Ja, dat maakt hem uniek. En uh, Ik wou per se zo eentje. Dus okay. uh, toen had ik eindelijk, stond er eentje dus op Marktplaats. Deze dus. En uh, in, in donkerrood. En in, nou, die moest ik gewoon hebben. Ja. Dus toen uh, zijn we daar naast het PSV stadion... Uh, ergens bij iemand naar binnen gegaan en uh, hebben we hem opgehaald. Ja, yeah. en, en dan terug in de auto, terug naar huis. Heb je hem dan op je schoot liggen of lag hij achterin? Achterin en dan in echt uh, zo'n harde koffer. Oh ja, dat is niks En uh, toen heb ik gelijk nog een nieuwe koffer gekocht die nog beter was. <laughs> en nog beter... En de... Speel je er wel eens op dan? Ja, ja, ja. ja? ja ik heb er uh, woensdag nog mee opgetreden. Ja, graag. Ja. Vind je dat dan niet tricky? Want hij kan zo maar uit je handen glippen. Ja, maar je moet er toch op spelen. Ja. het is zo'n mooie klank en hij speelt zo fijn. En het staat zo. natuurlijk ook al cool dat mensen dat, als er dan mensen in in het publiek staan, die weten ook wel van... oh ja, dat is echt een hele coole gitaar. Wat nou, zei er om de nekken ik zou je vangen. dus vertellen... Ik was... Uh, toen, toen ik hem net had gekregen... toen moest ik optreden in Amsterdam. En toen woonde ik nog bij mijn ouders. Toen ging ik in Amsterdam optreden. En uh, toen uh, moesten we na de band van Herman Brood spelen. Ja. En toen uh, kwam die gitarist naar me toe. En die zei... Uh, nou... Uh, die gitaar van jou, uh, klopt het dat hij op de achterkant daar en daar een krasje heeft en een vlekje en ik kijk en ik zeg ja. Toen zegt hij, wow, that's my old guitar. Ja? Yeah? En toen bleek het uh. leek dus dat hij dat in Engeland heeft die, die gitaar ooit verkocht. Ja. Yeah. En die Engelse man, die heeft hem dan aan een Eindhovenaar verkocht. Ah, Want ja. die zei ook tegen mij, ja, ik heb hem uit Engeland. Ah, ja, dus jij dacht altijd dat het een Engelse gitaar was, maar het blijkt gewoon een Nederlands gitaar te zijn. Van ja. Van oorsprong. Ja, of in ieder geval ja, de, die als die... Nederlandse eerste eigenaar. Ja, ah. precies. En die, dat was dus de gitarist van Herman Brood. Hij heeft dus hij er toen ook nog even opgespeeld weer? Ja, en hij, hij vond het helemaal te gek dat het om je. hem weer te zien. Ja. <laughs> om hem weer te zien, alsof het een ja. kind was die hij terug zat. Maar ja, hij, mijn gitaar, dus dan sta ik daar woensdag. En denk ik, man. deze gitaar heeft ook al geshined bij Herman Brood. <laughs> Goed verhaal. Adam, dankjewel. Ik kan me voorstellen dat het een mooie dag veel leven was. Als je zo erg into de gitaren bent. En daarnaast, hey, je bent uh, nog hartstikke jong, dus... Uh... Goed, Komen nog een mooie dag hoor. Dank je <laughs> Nou, slaap lekker zo meteen hè? Ja, dank je okay. We gaan naar Nea, Sa Nea Sami. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. We hebben het over de mooiste dag van je leven. Eh, ja. wat, wat, wat was jouw mooiste dag uit je leven? Klopt. Uh, aan het begin wil ik eigenlijk uh, een beetje duidelijk maken dat mijn Nederlandse taal... Ja, het gaat wel, maar no niet zo vloeien. Excuses het gaat prima hoor, ga prima. gaat ik... prima. Als, als iets onduidelijk is. Ik ken natuurlijk als iets moeilijk te het, uh, het is wel zo dat, uh, ik woon al twaalf jaar hier in Nederland. Mm -hmm. Maar toen ik hier kwam, moest ik mijn vrouw en mijn uh, zoon van uh, zeven maanden achterlaten in Afghanistan. Ja. Yeah. En ik was uh, in totaal 2,5 jaar alleen hier in Nederland. Mm -hmm. Vooral in het begin, dat de periode, dat ik wist niet hoe het gaat met mijn, met mijn ja, asielprocedure en dat soort dingen. Ja. Yeah. Maar uh, gelukkig moet ik zeggen, dat het ging heel snel. En uh, eigenlijk, uh, ja, uh, ongelooflijk voor mijzelf en ook voor andere mensen die toen ik in het asielzoekerscentrum was. Mm -hmm. Het was ongelooflijk. Toen op een dag heb ik een mooie brief gehad van mijn advocaat. Ja. Yeah. Waarop stond dat ik mag als politieke vluchteling voor onbepaalde tijd hier in Nederland blijven. En tegelijkertijd, mijn vrouw en mijn zoon mag ook naar Nederland komen. Dus dat was, het, het was zeg maar de boodschap waar je eigenlijk uh, die twee, uh, twee jaar op had gehoopt? Ja, natuurlijk. Yeah. Ja, Het ging eigenlijk heel snel. Dus binnen, binnen drie weken mm -hmm. hebben we een beslissing genomen. Na, na, na de interview, zeg maar. Mm -hmm. na, na de gehoor. Ze hebben een beslissing genomen dat ik mag hier blijven. Toen was ik uh, acht maanden hier. Nederland. Oh, dat ging wel snel. Ja, is, dat, is, is, dat, is dat snel voor ten, ten opzichte van, uh, van, van, van andere mensen die hier graag willen wonen? Is dat, is dat snel, acht maanden? Dat was heel snel. Oh, vooral toen ik in het uh, asielzoekerscentrum was. Uh, andere Afghanen waren ook en andere asielzoekers. Heb ik wel van mensen gehoord, daar waren mensen die al, al, al maanden, ook al jaren uh, aan het wachten waren voor een voor beslissing. Oh. En vooral Afghanen, ja, ze hebben tegen mij gezegd, ja, je moet gewoon geduld hebben. Het kan maanden duren, het kan dus jij, jaren dus jij, dus duren. Dus jij dacht, ja, je bereidde al een beetje voor op, op het moeilijkste eigenlijk. Ja, klopt. klopt. En, hoe, en hoe kan en, het dan ja, dat het bij jou zo snel ging? Uh, ja, het, het, het, het is wel zo dat ik uh, werkzaam was in, uh, in uh, Noord-Afghanistan. ja. En uh, ja, Taliban, toen uh, op een bepaald moment daar ook aangevallen. Uh -huh. En toen moest ik wel vluchten. En heb ik wel genoeg bewijzen gehad van, uh, van, van, uh, van die plek waar ik werkzaam was. Want ik was werkzaam bij de politie, bij de recherche. Uh -huh. En toen ik hier in Nederland kwam, was, had ik eigenlijk genoeg uh, bewijzen dat ik daar uh, in die provincie werkzaam was. Ja, ja, dus, ze, dus uh, ze wisten wat je had meegemaakt en waar je vandaan kwam. Uh, ja, klopt. En dat je ook echt daar weg moest op dat moment. Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ah, ja. En, uh, en, en die dag, uh, ja, ik, ik vergeet eigenlijk nooit. Nee. Want toen moest ik met spoed naar, naar, naar, op de fiets naar de uh, telefooncel om even naar mijn vrouw te bellen <laughs> en informeren dat alles goed komt. Ja, het is een dag dat ik nooit kan vergeten. Nee, ik kan me voorstellen. En las je dat in een, in een brief van je advocaat of belde hij je op? En opvallend is, ja, toen was ik hier in Nederland uh, acht maanden... kon ik helemaal niks uh, klein... Een paar woorden kon ik weer leven, yeah. uh, Heb ik wel uh, zeg maar, uh, begrijpen dat, dat het gaat over mijn, mijn uh, zeg maar asielprocedure en het, het is in een uitslag. Yeah. Maar um, ik had wel het gevoel dat het wel een positieve uitslag is. Toen yeah. moest ik gewoon naar vluchtelingwerk rennen. Uh -huh. Zonder afspraak naar binnen gerend. En heb ik brief van een medewerker van vluchtelingwerk gegeven. En hij zag in een keer, hij zei, ja, ja, ja, het is wel een mooie brief voor jou. Je mag wel hier in Nederland blijven. Hmm. En uh, ja, toen moest ik gewoon uh, naar mijn vrouw bellen. En uh, gelukkig, het ging wel snel, maar toen ook moest ik nog anderhalf jaar wachten totdat mijn vrouw en uh, mijn zoontje naar Nederland kwamen. Waarom, waarom moet je dan zo lang wachten? Is dat weer allemaal procedure en bureaucratie? Ja, dat je dan... ik moest uh, eigenlijk aanvraag indienen voor gezinshereniging. Oh ja. En uh, ja, dat duurt ook uh, een beetje lang, maar toen heb ik ook vrijwillig uh, DNA-onderzoek gedaan, mm -hmm. om te bepalen dat, uh, dat, uh, dat de relatie met mijn zoon en mijn vrouw is wel uh, ah, ja. Ja, 100% ah, ja, om onzeker te zijn. Ja, precies, dat, dat willen ze dan weten, dat, je, dat, je, dat, dat jouw kind wel echt jouw kind is. Ja, klopt, ja, klopt. Ja. En ja, op, op, op een dag dat, dat mijn vrouw en mijn, mijn zoontje op Schiphol uh, kwamen, ja, dat was ook een uh, dag dat ik uh, nooit kan vergeten. Nee, kan. Was je, had, je ze wel, had je ze toen echt twee jaar lang niet gezien? Nee, tweeënhalf jaar heb ik uh, helemaal uh, niet gezien en uh, alleen maar uh, telefonisch contact gehad ja. met mij. Dat lijkt, me, dat lijkt me wel, want we hebben het al nu over de mooie dagen... maar het lijkt me wel echt een van de meest vervelende dagen. De dag dat jij, oh. daar, dat, dat jij weg moest uit Afghanistan en, uh, en vrouw en kind achter uh, moest laten. Ik denk dat de dat periode dat ik hier alleen was... Ja. en ik moest mijn onzekerheid, uh, onzekere zeg maar, tijden... moest ik mijn vrouw en mijn, uh, mijn kind achterlaten... samen met mijn andere familie leven. Dat was de zwartste zeg maar, periode van mijn leven. Ja. ja, dat kan me wel voorstellen, ja. Maar gelukkig, het ging wel heel snel toen mijn vrouw weer kwam en ik kon wel de uh, uh, uh, inburgeringcursus volgen. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat ging heel snel en, uh, en mijn, mijn kind die toen drie jaar oud was, uh, mm. ja is inmiddels veertien uh, uh, jaar oud. Hij zit een AVO en van die, van die momenten toen hij op Schiphol kwam, hebben wij een uh, videofilm gemaakt. <laughs> ja. En als hij nu naar die film kijkt, dan denk ik, ja, dat, dat ben ik niet. <laughs> <Nee>. <laughs> ja. En is hij, want, want ik kan me voorstellen dat jij nogal dat jij denkt van, nou, ik, ik, ik, uh, ik ben een Afghaan en ik ben, misschien, voel jij je al een beetje Nederlands? Of, of denk je, ik ben echt nog een Afghaan? Nou, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, beide. Nou oh ja? Dus... Beide, want uh, kijk ik, uh, ik, ik woon hier in Nederland mm -hmm. en ik uh, gebruik voor, uh, van allerlei voorzieningen hier in Nederland en ik leef nog, dat is voor mij alles. Ja. Yeah. Yeah. Dat is voor mij alles, want ik was bijna, bijna dood. Ja. Yeah. En, uh, en ja natuurlijk, dat, het, het blijft altijd in mijn hart, mijn familie, mijn, mijn, mijn, mijn land, mm -hmm. uh, ik hou van mijn land, maar van de andere kant, heb ik Nederlandse paspoort uh, voel ik mij ook Nederlander. Ja, maar je, maar je, uh, je heb je een zoontje of een dochter? Ik heb uh, zoontje, mm -hmm. uh, maar uh, twee kinderen zijn hier geboren oh, in ja. Nederland. Yeah. Dan heb ik totaal uh, drie kinderen, alle drie zijn jongens. Ja. En, en je zoontje is is uh, en en je andere kinderen ook, die die worden echt. Uh, die, die groeien echt op in Nederland. En blijven hier waarschijnlijk ook hun hele leven wonen. Tenminste, die kans is wel groot. Vind je dat dan lastig? Dat dan je kinderen echt wel Nederlandse en, uh, en, en dat die minder krijgen met het land waar jij dan weer echt vandaan komt? Uh, ik vind het niet lastig. Uh, but, alleen, ik probeer wel een klein beetje... Uh, ja, het is wel normaal. Automatisch kinderen die hier opgroeien... krijgen wel... Ja, ze gesprekend vloeiend Nederlands... Yeah. Uh, maar ik probeer om mijn eigen cultuur, eigen taal... ook een klein beetje aan mijn kinderen uit te leggen. Mm -hmm. En wat ik altijd tegen mijn kinderen zeg... Ik zeg altijd, één ding moeten jullie niet nooit vergeten... dat waarom zijn jullie hier in Nederland? Mm -hmm. Waarom ben ik hier in Nederland gekomen? Vanwege enorme problemen in Afghanistan. En dat moeten wij nooit vergeten. Want heb ik enorme ellende meegemaakt. Dat wil ik dit, niet dat mijn kinderen dat meemaken... Maar ze moeten gewoon hier netjes doen. En een mooie opleiding volgen. Gelukkig, het gaat goed met mijn kinderen. En uh, een mooie toekomst hier uh, opbouwen. Ja, nou ja, daar heb je toch, heb je toch uh, ben jij twee jaar lang alleen voor geweest. Om die om en die toekomst te geven natuurlijk ook. Ja, dat klopt. Ja. Dat, uh, dat klopt. Uh, en en uh, nog één ding wil ik duidelijk maken. Mm -hmm. In Afghanistan is al ja, 31, 32 jaar oorlog. Mm -hmm. En ik ben 12 jaar hier, dus 20 jaar. Eigenlijk een oorlog heb ik ook van alles meegemaakt. Yeah. En dat is ook eh, ervaring. Dat, ja, dat, dat blijft altijd uh, in mijn gedachten. Ja ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik had het een tijd geleden nog over met, uh, met mijn vriendin. die dat, uh, uh, dat op een gegeven moment... Wij, wij hier in Nederland kennen natuurlijk eigenlijk de generatie van de Tweede Wereldoorlog. En dan hè, de, de opa's en de oma's die hebben dat dan meegemaakt. En dan heb je misschien nog een generatie daarboven... die dan nog de kinderen zijn van de mensen die het hebben meegemaakt. Maar daarna... App dat natuurlijk weg, die, die, de, de, de, de mensen die echt de verhalen over de oorlog uh, uh, doorvertellen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk ook niet zo, want jij bent weer iemand die dan weer dat verhaal wel weer vertelt. Ja, Alleen toevallig klopt. een andere oorlog, maar wel hetzelfde verhaal uiteindelijk. Ja, ja, verhalen over Afghanistan. Uh, op, op een dag, toevallig twee jaar geleden, toen uh, ja, anderhalf jaar, twee jaar geleden, uh, heb ik een uh, kopie van mijn interview thuis. Mm -hmm. En toen mijn, mijn oudste zoon... Ja, hij, hij, hij was wel een beetje nieuwsgierig hoe het uh, ging met mij. Toen heb ik dat kopie van mijn interview aan hem geschreven. Ik zei, nou, lees maar, alles staat hier. Op een bepaald moment, hij, hij begon gewoon met huilen. Yeah. Hij zei, ja, jij hebt zo'n zware tijden gehad, zoveel meegemaakt. En ja, ik wist helemaal niet da daarover. En dat heb ik wel bewust gedaan. Om, oh ja, hij, hij moet gewoon weten hoe het ging met mij. En uh, ja... Hier in Nederland, gelukkig, het, is wel, uh, het gaat wel uh, alles uh, lekker goed en mm -hmm. rustig. En uh, ja, veiligheid is ook alles in orde. Dus ja, hij moet wel weten, dat is, hij, is, hij is weer ja, veilig. Mm -hmm. Maar toen zijn vader in Afghanistan was, was het niet zo. Nee, hij moet, hij moet, hij, je vindt wel dat hij moet weten dat het, dat het niet vanzelfsprekend is dat het allemaal zo veilig is. Dat klopt. Is. Ja, ja, dat ja. klopt. En, en alles komt niet vanzelf. Dus uh, ja, slechte tijd, goede tijd, dat komt altijd. En men moet gewoon... Uh, ja, ja, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het uh, uh, uh, uh, de mooiste dag van je leven was. Maar misschien ook wel de mooiste periode uit je leven ook. Tenminste, hè, vanaf het moment dat je het hoorde, nou ja, dan even lastig dat je alleen bent. Maar wel dat, dat, je, dat ze weer terugkomen. En helemaal die eerste weken dat ze er zijn. Dat lijkt me helemaal bizar. Heb je twee jaar alleen gewoond en dan ineens zijn je vrouw en kind weer hier? Ja, dat was in <laughs> uh, dat was, uh, ja, inderdaad, de periode dat ik uh, hier alleen was. Ja, dat was ook iets. Maar uh, ja sinds dat ik uh, mijn verblijfsvergunning had, dat was heel anders, uh, maar, uh, maar gelukkig het ging heel snel. Ik wil aan het eind beetje iets anders duidelijk maken, ik mm. ben eigenlijk verslaafd aan Radio 1. Oh, verslaafd aan Radio 1? Al die, al die programma's, dus <lacht> ochtends, alles weet ik uit mijn hoofd, hoe laat welke programma's begint. We <lacht> en... En vijf over negen s'avonds, de laatste paar weken, heb ik uh, echt juist stem gemist. Ja, oké, okay, uh, uh, met het blokje wat ik altijd doe. Ja, klopt, klopt. Ja. Dat is de uh, belangrijkste nieuw, zeg maar. Ja, ja, ja, precies. Nou, goed om te ja. horen, goed om te horen. Ja, maar dat volg ik altijd. Nou, hartstikke... Ook midden naast. Ik zit nu in de taxi, rijtaxi, maar uh, uh, ik luister met plezier naar, naar jullie programma. Goed om te horen. Doe, uh, doe de goed aan, aan, aan de passagiers. Ja. En, en een vrouw en kind, tot later weer. Hè? Dankjewel. Doei, hoi.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 place on earth with you tell me all the things you want to do i heard that you like... auto rond in uh, Utah. Grote delen door Utah gereden. En uh, nou, toen kwam dit liedje kwam vaak voorbij. We hadden een, uh, een uh, radiozender in ons, of niet in, niet in onze auto, dat zal een beetje raar zijn, maar wel echt, uh, uh, we hadden een Sirius Radio, dat is uh, satellietradio uit Amerika. En dat zat op een of andere manier in onze auto gebouwd. Geen idee hoe, maar we dus waren dus een rijdende satellietontvanger. En konden dus 300 kanalen ontvangen. Na BNN. 4-7. Luke Ickink. Vet. Heel cool. En toen kwam dit liedje heel vaak voorbij. Van uh, Lana Del Rey. Video games En uh, wij dachten, nou, dan gaan we eens even de, de, de goede blits mee maken. Dan komen we in Nederland en dan gaan we iedereen vertellen over het liedje. Staat het hier op nummer 1. Dus jullie kenden het al. En ook dat vind ik dan heel vervelend. Oh, de, de, iets is anders, maar het komt wel weer een beetje terug. Komt wel een beetje terug. Frans, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, jij klinkt als een Utrechtenaar. Ja, bijna, bijna, bijna. bijna. <laughs> ja, Utrecht is er hè? <laughs> dat snap je wel, hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Hey, we hebben het over de mooiste dag van je leven. Ja. Uh, en die voor jou even met voetbal te maken? Ja. Wat is het dat dan? Was vanmiddag. Vanmiddag om half één. Wat is er gebeurd om half één dan? Ja, er gebeurt er wat in de dom Oh, Aanstaande middag, dus ko komende middag. Ja. Je hebt, je hebt gelijk, ook dat is ook inderdaad vanmiddag. Oh, dan speelt Utrecht tegen, uh, tegen Ajax. Ja, zoiets. <laughs> zoiets, alsof dat. Ja, dan wordt het. Uh, kijk, weet je wat het probleem is? Nou. Die RW Koeman is al weg. Ja. Ik ben benieuwd wanneer zijn broer weggaat bij dat een of andere clubje uit Rotterdam. Nou, ik dacht... Ik, ik, ik, ik kan dat 0-10 jaar, 0-10. Kijk, je hebt Excelsior, je hebt Sparta, Met en je hebt... Yeah. Ja, ik kan het niet uitspreken. Maar <lacht> ja, dat is Feyenoord. Ja, ik heb, dus, oh, is maar, oh. ik heb dus altijd... Ferdinand, die spreek ik altijd. Straks ook weer naar 6 uur. Die is dus voor Feyenoord. En ik, ik kwam hier dus weer thuis na mijn vakantie. En toen stond Feyenoord stond er hartstikke goed voor. En Ajax stond toen zesde. En uh, ja. toen dacht ik, nou, dat is echt, wat is hier aan, allemaal aan de hand, joh? En dan kom je thuis en dan is het, de hele wereld staat op zijn kop. En, uh, uh, uh, maar nu ineens, uh, gaat het Ze hebben het vandaag ook weer verloren, hè? 1-0. Wie? V uh, oh, die kakelak. Ja, nou ja, nee, nee, gewoon fijn hoort. Ik, ik, ik, ik noem het gewoon fijn hoor. Ik bedoel, ik. Uh, mensen, mensen weten waar ik werk. Dus uh, ik doe maar een beetje ja, veel. <laughs> nee, maar ze hebben 1-0 verloren van nek. Of. of uh, ja, NEC. Ja, oh ja de NEC is dat tegenwoordig. Oh, hallo, hallo, hallo even normaal blijven. <laughs> NEC is ook de club waar we ook voor houden. <laughs> en ook ADO, hè. ADO, ADO, ADO, ADO, en ADO, jij, bent toch, ADO. jij bent toch een Ajax-fan? Ja, uiteraard. Maar we, dan we houden van ADO, we houden van NEC, we houden van FC Twente. Ja? Klein Goed. beetje, ja, klein beetje. Goed. De grondvesten. Tuurlijk. En PSV, ja, die pedofiele sportvereniging, ja daar heb ik niks aan, hè. <laughs> maar hoe kun je nou voor en voor uh, ADO Den Haag en ook voor Ajax zijn? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Ja, maar die, die matsen ons altijd. Ah, oh, Kijk, die ja. hebben vorig jaar ons gematst, die hebben twee keer gewonnen van ons, maar we zijn toch kampioen geworden dit jaar. Ja, ja. Maar dan, uh, maar hoe hebben ze dan jullie gematst? Ja, ze hebben gewonnen van Feyenoord, hè. Oh ja, ja, ja, oh, ja tuurlijk, dat was ik zo, ja. Oh, ja dus, dus, uh, dus, dus, uh, dus eigenlijk is ADO de beste club. Om die wint van nou, iedereen. In de, in, in, in, de, in de omgeving van Den Haag, in Den Haag, Den Haag, wel, Den Haag, hey, Ik denk dat het een mooie dag gaat worden voor je Frans, want eh... Uh, dat nou. wordt 0,20. 0,20. weet Tegen 0,30. Ja, dat zeker, ja. Ik weet niet of het echt 0,20 gaat worden, maar ik denk wel dat het een mooie ja, dag dat voor ik je ik geen tennisbal in die klok krijgen voormiddag. Wat <laughs> <staat> een aardappel? <laughs> ik, weet, ik ga voor je uitkijken en dan uh, spreek je volgende week weer en dan uh, babbelen we nog even na. Ja, dan we weer terug volgende week. Is goed, dankjewel Frans. <laughs> uh, 0 020 gaat het niet worden. Ik ben een beetje in de met voetbal ook. Ik heb het allemaal niet zo goed gevolgd. Dus straks nog even met Ferdinand uh, babbelen. Die praat met en Moeten we echt even bijpraten hoe het nou allemaal zit? Uh, hij is natuurlijk voor Feyenoord. En, uh, en ik, heb nog, ik, had, ik sprak nog even met mijn buurman. Die is ook voor Feyenoord. En die uh, zei ook van ja, het is heel, uh, heel wisselend. Zo winnen we. En dan uh, ineens staan we weer, uh, verliezen we weer met 6-0. Het gaat alle kanten op eigenlijk. Zij was er zelf ook niet helemaal tevreden mee. Maar aan de andere kant, vorig seizoen verloren ze nog maar 10-0. Dus uh, het kan eigenlijk alleen maar beter gaan, zeg je dan. Na nou, 6 uur praten we met Ferdinand daar nog even over door. Oh ja, ik zat nog in Amerika. Dus ik was in Amerika. En uh, wij reden door, door Utah heen. En daarna gingen we door naar, uh, naar uh, Californië. San Francisco, we ja, naar beneden en zo. Maar daarvoor was er nog iets gebeurd. Uh, want we vlogen dus op Las Vegas. En toen hadden we uh, 15 uur gevlogen. Uh, en daarna gingen we naar het hotel toe, he, met de auto. Allemaal een gekke huis daar, om daar te rijden natuurlijk en zo. Uh, uh, en die dag waren we dus... Uh, we waren dus één dag, de dag erna, in Las Vegas. En we hadden iets bedacht... wat we daar eventueel zouden kunnen doen. Um, en uh, dat hadden we wel een beetje gepland ook. Want uh, mijn vriendin die had ook allemaal spullen daarvoor meegenomen en zo... Uh, wij hadden bedacht dat we wel eens zouden kunnen gaan trouwen. Dus uh, toen zijn we daar uh, naar uh, zo'n kapelletje gegaan in het hotel naast het casino. Eerst even de bruiloft bij elkaar gegokt. Uh, en toen zijn we daar dus getrouwd. Um, en uh, uh, we hadden ook al van tevoren bedacht dat we allemaal kaarten zouden maken en zo. Dus uh, toen uh, een dag later zijn allemaal 80 kaarten de bus uh, ingegaan. En die kwam ook allemaal bij ouders, bij familie vrienden en zo. Nou, en dan krijg je een reactieshop. Dat is echt niet normaal. En we hadden dus ook een hele tacky bruiloft gekregen. Dat wisten we ook voilà, wel. Daar gokten we natuurlijk ook een beetje op. Mijn uh, aanstaande zag er trouwens prachtig uit. Ik zelf had hem pak gekocht bij uh, een of andere. Ja, wat was het? Het was een soort. Uh, het was geen dumpshop, nog net niet. Maar het was een soort outlet met allemaal lelijke Amerikaanse merken. Waar dan gelukkig nog wel enigszins uh, aardige dingen tussen uh, zaten. Nou, ook weer niet zo heel mooi. Maar op de foto uh, zag het er redelijk uit. Het was ook gemaakt met een iPhone en een filtertje overheen gezet. En dan ziet het er eigenlijk al wel prima uit. Maar het was allemaal heel tacky. Heel, uh, heel cheesy allemaal. En, dan, en dit liedje hoorde je ook echt op de achtergrond. Dat uh, zat bij het grote, goedkoopste pakket in. En we vonden het ook wel weer grappig. En onze, uh, um, de man die ons trouwde heet uh, Reverend Tim Rowland. Maar het leek net, als, net alsof het Timberland was. Dus dat was uh, Reverend Timberland. En, uh, en die, uh, ja, ik, ik heb dus ook een DVD. Ik zal later misschien nog wel. Misschien zo met kerst of zo, laat ik misschien wel eens een keer wat daarvan horen. Uh, maar het was dus echt zo'n zo typische Amerikaan. Die je ook kent uit, uh, uit bijvoorbeeld uh, The Simpsons. En uh, uh, die zei ook op een gegeven moment van. And I now pronounce you husband and the wife. Uh, en dat is echt. En ik zag ook mijn vriendin. En die, ja, die, die kon gewoon niet haar lachen inhouden. Dus die lag echt bijna gierend van de pret lagen we daar uh, in, die, uh, in die kapel. Maar uiteindelijk was het wel leuk. En toen waren we dus getrouwd. Toen heb ik mijn ouders maar even gegeven. Van, yo, pap en mam, jullie krijgen morgen een kaartje. Nou, die waren wel een beetje geschrokken. Maar verder was het wel leuk. Dus dat was, nou, ik zeg dan maar niet dat dat de mooiste dag uit mijn leven was. Want dat vind ik altijd zo cheesy. Dan denk ik denk Nou, dat is ook weer niet zo. Maar het was wel een aardige dag. En een andere leuke dag was toen ik vier doelpunten in één wedstrijd scoorde. Dus dat is top 2, zeg maar nog zo. Wat is jouw mooiste dag? Laat het nog even weten. 0801121. Deze kwam ook heel veel voorbij in Amerika op de radio. Super heavy. Beautiful people. Hey, I'm yes. You better mind where you are walking uh. oh, yeah. Man is enough of them I have a shock Pop uh. out where you drive and them a spot out where you park uh. Don't trust a fierce narrow shadow after dark Enough for carrying news, you better mind where you are talking Enough for creepy crawly Spiderman, man Peter Parker uh. Kingston, London, uh, now you're uh. a New Yorker Come along with all the super heavy lights like for people Super Heavy. Het is een, uh, een mega groep met uh, John Stone, onder andere, die echt nog mega populair ook is in Amerika. En uh, ja, hoe weet je mannen weer, niet grote band. Iets met jagger, geloof ik. Nou ja. um, uh, super heavy. Dus, um, We reden dus door Amerika in, en dan heb je al die Amerikaanse radiozenders en zo. En dit soort muziek is dus echt gigantisch populair. daar En dan hoor je hem echt. 800 keer en je krijgt het ook niet meer uit je... Je krijgt het niet meer uit je kop gewoon. Het, het, het, is echt, het blijft wel een leuk liedje, maar op een gegeven moment is het gewoon too much. Dan denk je echt van, nou nu weet ik het wel gewoon met die plaat. Maar goed. Joep, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was de mooiste dag uit jouw leven? Ja, nou dat is... Daar heb ik over nagedacht. Dat is de dag geweest uh, dat ik geboren werd. Ja, da daarna was het één neerwaartse spiraal? Uh, nee, er vindt <laughs> natuurlijk heel veel ups ook wel, maar ook heel diepe dalen. Ja. En, uh, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat het fantastisch is dat ik toen begonnen ben met te bestaan. Ja. Wanneer was toen? Wanneer ben je geboren? In uh, 1945. Net voor of in of na de oorlog? Ja. ja, net. Ik, ben, ik, ik zeg wel eens, ik ben verwekt in de bevrijdingsroest na de Tweede Wereldoorlog. Ah, ja, ja, ja. ja. Toen ja. iedereen helemaal gelukkig was. Ja, precies. En dan weer een gevoel van uh, opbouwen en zo. En ja. die tijd ben ik, moet ik verwekt zijn? Ja, en ondanks alle ups, ondanks alle downs. Was dat de mooiste dag van mijn leven? Overal gezien was het, was het prima dat je bent geboren. Ja. Nou, ja. Wat, een, wat een mooie afsluiting van dit onderwerp, Joep. Ja, nou, ik dacht, dat moet ik aan die jongere generatie ook maar eens laten uh, horen. Dan. Ja, gewoon blij, blij zijn dat je geboren bent en, uh, en, ja. en blij zijn dat je leeft. Nou, exact. Ik had het zelf niet beter kunnen bedenken, deze afsluiter. Ja. <laughs> nou ja, dat is al toeval. Je weet maar nooit. Die, die jongere generatie die vertelt trouwens op Twitter... dat het uh, de mooiste dag van hun leven is omdat het vak Duits uitvalt. Oh. <laughs> ja. ja nou, nou, daar heb ik nog een hele goede over. Want ik heb natuurlijk heel goed Duits gehad vroeger. Oh wat? ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, en, ja, en dan ja. leerden wij van de... Duitse leraar dat het Duitse woord voor fluitketel, dat is haushaltswasserkochtkuchen, die reed met handgrift en een volautomatische dampfdroekapparatuur. <lacht> Joep, ik ga je erop gooien. We gaan naar het nieuws toe. Dankjewel voor je verhalen. Zodat ja, je he. goed, dus route, hoi. Zometeen Crack de Playlist met een hele bijzondere Crack the Playlist-er. Die Bora M